Waterwalgemoed met het RWS-journaal. De Iraanse. Jullie Iraniërs zijn de echte winnaars van de verkiezingen, schreef hij op Twitter. Nu vrijwel alle stemmen zijn geteld, blijkt dat Rouhani de presidentsverkiezingen van gisteren overtuigend heeft gewonnen. 57% van de ruim 41 miljoen mensen die hun stem uitbrachten, kozen voor de relatief gematigde Rouhani. Bij een amateurwedstrijd in Vlijmen in Brabant... is een scheidsrechter vanmiddag geschopt en geslagen... door spelers van een club uit Den Bosch. Dat meldt een ooggetuige aan Omroep Brabant. Volgens de trainer van de tegenstander uit Oorschot liep het uit de hand... toen de scheidsrechter twee rode kaarten had uitgedeeld. De scheidsrechter raakte niet ernstig gewond... en de KNVB onderzoekt het incident. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn bij gevechten... tussen christelijke en islamitische milities... zeker 22 doden gevallen, vooral burgers... Tientallen mensen raakten gewond. De gevechten waren in de stad Bria, in het oosten van het land. Er kwamen zeker honderd mensen om bij gevechten in de zuidelijke stad Bangassou. Door het geweld in de Centraal Afrikaanse Republiek zijn volgens de Verenigde Naties zo'n 10.000 mensen op de vlucht geslagen.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 Het is de vierde keer dat de prijs voor beste leraar Nederlands is uitgereikt. Het weer nog, zon en stapelwolken. In het binnenland een bui, mogelijk met onweer en hagel. Het is ongeveer 17 graden. Morgen droog en zonnige periode en dan 17 tot 20 graden. Dit was het. VFM Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam Amersfoort... langzaam rijden bij Bunschoten over 5 kilometer. Verder op de A10... Daar staat file door een ongeluk vanaf Watergaasmeer naar Knopen Koenplein 3 km bij Geuzenveld. Verkeer moet daar via de parallelbaan. Op de A10 tussen Amsterdam over Amstel en Schellingwouden 5 kilometer, dat is de nasleep van een pechgeval. De A12 Arnhem richting Utrecht, ze mede bij Knopen Dunetten 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Deze dagen Driven by Max Verstappen. En iedereen geniet uh, heerlijk daarvan uh, op het circuitpark Zandvoort. Maar niet alleen op het circuitpark Zandvoort, want uh, Dolly vertelt het juist al. Het dorp begint ook al heel gezellig door de Altenstraten en de omgeving. Uh, allemaal uh, grotere terrassen en uh, de, ondernemers, uh, zijn de, podia. De, de ondernemers zijn er klaar voor... om u te ontvangen in het uh, centrum van Zandvoort. Wij zeggen goedemiddag, uur drie, Zandvoort op zaterdag... met daarin de volgende onderwerpen. Ja, het uh, dier van de week uh, van het uh, Kennemer Tehuis. En uh, we hebben natuurlijk een prachtig gedicht voor u staan, klaarstaan. En uh, we zullen ongetwijfeld nog één of twee keer met Willem gaan bellen... die uh, vanaf het circuit vast weer van alles te melden heeft. Ja, dat weet ik wel zeker. Ik krijg allemaal ja. mooie foto's van hem binnen. Dus hij heeft het ah, vreselijk naar zijn zin daar. Hij stuurt hij niks. Nee, hij heeft mijn... jouw telefoonnummer nog niet, denk oh, ik. Oh, dat zal het zijn. Nou goed, ik zie, ik zie straks wel via jou uh, wat, wat voor plaatjes er allemaal binnenkomen. Maar het is één grote dolleboel. En we hopen dat die grote dolleboel zich straks gaat verplaatsen naar het centrum van Zandvoort. Waar alle ondernemers uh, staan te wachten op uh, alle vormen van gezelligheid die straks uh, binnen gaan stromen. Is het. En, ja. Ja, in een verzoekplaats. Ja, ja, van mij eigenlijk. Van jou voor? Voor, uh, nou ja, in, in, in, speciaal voor mijn vriendin Jos eigenlijk. Die uh, beloofd heeft, als het even kan, dat ze vanmiddag naar ons zou gaan luisteren. En dan vind ik, ja, dat moet natuurlijk wel beloond worden. En het is een goede vriendin. Maar ik heb wel meer goede vriendinnen hoor. Dus uh, uh, deze doe ik dan uh, voor Jos, omdat ze luistert. Maar eigenlijk is die plaat voor al mijn uh, vrienden en vriendinnen. Jij en en, en daar val jij ook onder, hoor, jij Rob. Maar jij bent ook vriend. Jij hebt ja. echte, echte, echte, echte, vrienden. Nee, ja, echte. Echte. Jij bent echt een vriend om op te bouwen. Alles wat je doet of wat je zegt, dat is oprecht. Haast om van te houden. Aan jou ben ik gehecht. Jij bent echt een vriend waarmee ik praten kan. Alles wat je mij... Streeks uit je hart Hebben we problemen Dan delen we de smart Want ik lach om jou Ik haal met jou come you Niet te zeggen bij deze plaats. Dat waren de Rolling Stones en de Harlem Shafol. Inmiddels kwart aan vier Zandvoort, goeiemiddag. het Max Verstappen weekend. Familie -ra race dagen driven bij Max Verstappen. FM Race Radio, Pit Report. En dat betekent dat we weer live gaan schakelen met Willem van Dezen... op het circuit Zandvoort aanwezig tijdens dit geweldige weekend. En heel veel spektakel op het circuitpark Zandvoort. Circuit Zandvoort, ik moet er nog steeds aan wennen. Niet lachen, Dolly. Circuit Zandvoort. Ja, ja. Ja, vanaf circuit Zandvoort. Ja. In een uitzending bij Zandvoort op zaterdag. Toch? Dat komt toch... Ja, waar, uh, via Zandvoort, uh, waar we allerlei activiteiten zien. Een van de activiteiten op de baan is uh, nu een uh, race. En dat is een race uh, voor GT's uh, en prototype. De GT en prototype uh, challenge. Een race over een uur. Met de uh, meest uh, mooie auto's. Ook uh, bekende deelnemers. Een van de bekendste. Kennen we ook alweer van het uh, Formule 1 programma op Zico. Uh, wat we vaak uh, op zondag uh, bekijken. En dat is uh, Rob Campus, uh, die deed onder andere mee in deze reis. Maar dan kijk ik nog even naar de activiteiten uh, buiten de baan uh, om. Ik uh, stelde eerder al uh, dat de uh, persconferentie uh, voor kinderen die daar was, waar een aantal prijzen uh, winnaars op het podium mochten uh, zelf de vraag stellen aan Max... En ook een hoop kinderen voor vonden. Zuiver op de kinderen gericht was die persconferentie. Uh, Hartstikke leuk, uh, natuurlijk. En de kinderen mochten vragen stellen. Nou, er waren een aantal uh, net wat leuke vragen. Opvallend was uh, een jongetje van een jaar of uh, zeven. Ja, ik wil helemaal niks vragen. Ik wil je alleen maar wat geven. En die gewoon een mooie tekening. En dat met een duizend man eromheen. Ja, dat is wel hartstikke leuk. Wat schattig. wat dat leidde het geheel. Ook hij had natuurlijk vragen aan Max. Ja, onder andere over aankomende zondag. Monaco. Max heeft zoiets de auto's zijn dit jaar breder het was al moeilijk in Monaco inhalen. Dus, ja, dus één ding is, uh, zover mogelijk naar voren komen... en dan gewoon midden op de baan blijven rijden... en dan komt niemand je meer voorbij. Ja. <laughs> ja. ja, zo is het wel, inderdaad. Ja. Het is daar natuurlijk heel smal tussen de vangrails in. Uh, ja, je kan geen kant op... Uh, dus nou, wie weet uh, wat voor spektakel we uh, gaan zien daar. Uh, Max, uh, ja, het is, uh, als je dat zo'n beetje hoort, zo'n jong hoort, hij heeft het maar natuurlijk. Want dat is van het een naar het ander. Klaar met die pes uh, Toen naar uh, Jumbo, naar de tent. Tip uh, een klein praatje houden. Vandaar daar weer door naar... een. Uh, de pitbox van de Jumbo Le Mans team, om daar weer het een en ander te doen. Dat gaat allemaal onder begeleiding van de 6, 7 wakers die eromheen uh, hangen. Ja, Anders komt hij uh, geen stap verder uh, natuurlijk. Niet altijd leuk uh, voor de mensen, maar dat kan nou helemaal niet anders. Uh, niet iedereen heeft dat gezegd. Die denken gelijk van ja, waarom ik niet? En hij wel, maar ja, als je hier met 50.000 bent, ja, kan je op je vingers natellen dat niet dat hij niet voor iedereen tijd heeft. Nee, ja. zeker. Nee, en hoe niet. ziet zo'n schema van uh, Max Verstappen eruit? Uh, dan heeft die, uh, morgen heeft hij nog een hele dag uh, activiteiten op het circuit... en ja. dan uh, gaat hij meteen uh, richting uh, Monaco? Ja, nou, dat zal hij ongetwijfeld doen. Uh, misschien dat hij nog naar uh, Milton Keys gaat, dat is in Engeland... Uh, naar uh, simulator en daar nog wat hij nog moet doen. Monaco, daar woont hij ook, uh, dus wat dat dan gaat... Uh, ook volgende week luxe voor hem zijn. Gewoon in zijn eigen appartement verblijven en dan lopend naar de paddock. En in Monaco is het zo normaal gesproken heeft op vrijdag al de vrije training. Tijdens, zaterdag, zondag. Maar op Monaco is het zelfs een dag eerder. Donderdag zijn daar al de vrije trainingen. Dus kort weken voor hem. Niet in de Formule 1 auto. Nee, inderdaad. Hard werken voor Max Verstappen. Ik wou bijna zeggen hard werken en weinig verdienen, maar dat zal wel meevallen met Max. Nou, weinig verdienen. <laughs> ik denk dat ik zelf niet eens meer weet wel. Uh, <laughs> dat loopt natuurlijk uh, heel goed. Uh, hij zal wel een knap salaris hebben, een bonus uh, systeem. En dan wat er allemaal nog meer uh, binnenkomt, door middel van uh, persoonlijke te sponsoren. Om zeker niet te spreken, de merchandising, maar ook een aardig... Uh, afdragen richting de rijder zal gaan. Ja, even vragen. vraagje. Morgen hebben we dus ook nog een uh, dag met uh, Max en uh, de andere activiteit op het circuit. Ziet die dag er een beetje hetzelfde uit als de dag van vandaag? Uh, ja, morgen is het wel zo uh, een schema erbij, hoor. Dat er in ieder geval één uh, demo meer is uh, van Max. Oh. Ja, morgen, uh, we beginnen morgen even kijken om 9 uur uh, met de TCR. ...die uh, toewagenklasse... Ja. En ...die onder andere Tom Coronel uitkomt... ...die heeft er nog een vierval, uh, races. Ook racers... tenminste uh, 9 om negen uur... Yeah. ...met een sprintrace... ...de eerste demo uh, van Max is morgen om tien uur... ...dan heeft hij er nog een om uh, tien voor half twaalf... ...en dan heeft hij er ook nog een om tien over half twee... ...en om half vier ook nog eens één... Een. ...dus morgen heeft hij uh, vier demo's... Ja ja. Zo ja, nou, mooi. Dat is mooi. Een mooie dag uh, morgen. Ja. ja. Volgens ja, mij komen ja. er ook uh, meer mensen in dan vandaag. Ja, dat is natuurlijk altijd afwachten, maar die kans uh, is groot als we uh, kijken uh, naar vorig jaar dat we ook uh, die verstappen uh, daar hadden. Was de zon nog. Uh, ...nog voor op zaterdag toen. En als dat uh, dit weekend ook het geval is... Uh, ja, ...dan kunnen we vooruit gaan dat er morgen nog meer zijn uh, op vandaag Ja, en uh, Dolly moet morgen weer naar de studio... ...want ze doet tegenwoordig alle programma's... ...dus ook CFM... Zeg, je, uh, morgen ben ik er niet. Oh, nee, ik uh, morgen, denk van... Uh, jij gaat weer, weer. jij nee. gaat weer met de auto uh, richting uh, studio dan. Uh, morgen nee, morgen, of tot... morgen ben ik vrij. <laughs> Heel goed. Uh. Oh. Geen tijdje ah. te weinig aan je... Nou, maar dan gaat ze weer... <laughs> Daar gaat ze. Ja, ja. zo ja. gaat dat. Ja, ja goed. Niet nee, nee, maar goed. Uh, morgen dus ook een uh, overvolle dag. En uh, ja, als het weer net zo is als uh, vandaag, dan is het heel uh, fijn natuurlijk. Hè. Het zou nog en... een graadje warmer worden, Willem. Een graadje. Nou, ik denk ja, we dat van ik het verschil Lex. ga merken. Die hij gaat meer, maar goed. Nou. Dan is het, in, dan is het in, in ieder geval goed. Ja, toch? Ja, en wat ik uh, wilde zeggen, mede ja. door het weer natuurlijk. Ik heb uh, vaker heb ik gezien dat als Max, in zijn vader Jos, of andere Formule 1-demos waren. Zodra die demo geweest was, zagen we de hele hoorde meteen uh, het circuit verlaten. Maar ja. nu, Mede door het mooie weer, denk ik, en ook uh, de races uh, die nog bezig zijn, uh, blijft toch een deel van de vloedweek uh, hangen en gaat er toch wat uh, gespreider weg. En ja, dat is ook mooi. maar... Komt dat ook niet omdat er gewoon nu veel meer te doen is ook? En te zien is, buiten, ja, buiten alleen ja. het race gebeuren? Ja, ik denk dat dat ook maar Want, er want ook te... zijn er ook uh, goede artiesten? Want ik weet nog van vorig jaar toen stond uh, Wouter... Uh, hoe heet hij nou ook alweer? Dan ben ik ineens zijn naam kwijt. Een bekende ja, een Nederlandse nou, ja. zanger. Wolter Kroes. <laughs> ja, Wolter Kroes, die stond Cruise, toen te zingen. Ja. En dat, nou, dat trok ook heel veel mensen. Ja, nou ik heb vandaag nog geen uh, artiest gezien. Ja, oh, er staat wel een DJ hier uh, die voorop uh, draait. Ja. Nou, er zijn ook artiesten uh, natuurlijk. Uh, ja. Maar het is niet uh, degene waar de mensen, zeker mensen met kinderen, voor blijven. Nee, nee. Vanavond hebben we ook uh, artiesten natuurlijk op het Bathuisplein. Ja. andere uh, jouw favoriet, Steven Roelvink... En dan Vins. Oh. Mijn favoriet. Ja, ja hij, is had zo zo tegen jou, hij had zo het tegen jou. Zo komen de praatjes in de wereld. Ja, heel veel vrouwen vanavond op het badhuisplein. <laughs> in, Allemaal in voor bikini, In bikini. Zo, nou, jij ook. Nou was ik in bikini. Kom je zo het badhuisplein leeg, hoor. Don't you worry. <laughs> nou ja, dan heb je een privé op. <laughs> je brengt me op ideeën. Ja. Nee, maar goed... Uh, en, uh, misschien zijn er wel een hoop mensen die en vandaag en ja. morgen uh, hier uh, zijn. En die ja. gaan er in Zandvoort blijven. Vandaar dat er uh, misschien ook een hoop mensen nog uh, blijven houden. Uh, ik, ik, de... ik weet wel zeker dat er heel veel mensen gewoon uh, lekker een kamer geboekt hebben... of een appartementje en uh, denken van uh, jongens, uh, we, we nemen het ervan. Zo moet je het ook doen. Zo moet je het ook doen, ja. inderdaad. Want er gaat in Zandvoort natuurlijk in een uitermate geschikte locatie... Je hebt het sofie en heb je dit weer. Ja. En je gaat straks weg van Sophie en je kinderen. En je gaat ook wel lekker naar het strand. Tuurlijk, nou, heerlijk. Het een heel mooi weekend. Ja, natuurlijk heb je dan een prachtig weekend. En al die gezelligheid straks in het centrum. Nou, dat komt wel goed. Ja. Ja. Dat komt zeker goed. Okay. Zo is het. Dank je wel Willem weer. En, en, ja. en, weet, en weet je nog, die Sean de Bever, die heeft toch een mooie plaat Star, gemaakt. Nou hoor, hoor maar. En zo voorkom ik hier. Herken je hem nog? Dat ik eigenlijk het liefst. Ik hoor het Do horen niet. Oh, je, je hoort het niet. Ah, Zo oh, wat zonde? Jij zit daar aan die tafel. Je krijgt de lach niet van mijn gezicht, gaat hij draaien. Ik kwam binnen. Oh, die. Ja, ja die. Daar heb ik Jezana nog een paar keer gehoord. Ja, dat oh. bedoel ik. Dat bedoel ik. <laughs> ja, Daarom draai ja, ja. ik hem ook. Dan draai je hem een paar keer. Ja, en nou weer. <laughs> hey Willem, dankjewel hè. Veel, veel plezier nou, je, nog daar. Wij... daar. Tot hoe laat duurt het vandaag? Ja, ik weet niet zo laat het voor mij doen, maar deze race is nog uh, een klein half uur aan de gang. En dan krijgen we nog uh, actieritten uh, met de twee uh, Jumbo Le Mans auto's. Uh, een aantal Jumbo gasten die in de Door onder andere onze plaatsgenoot Jan Lampers en Gijs van Lennep, Arie Luijendijk... Uh, die dat voor een rekening gaan nemen. Oh, Oké, okay, nou die, die Willem die blijft toch wel even op het chat Ja, die, die zie mij voorlopig niet mij terug. terug. Nee, zo is <laughs> en het dankjewel wel, Willem. Mee, dat ik eigenlijk het liefst naar achter kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel, je probeert mee.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 van de kaart, jij bent met tranen niet waard. Jij krijgt die lachen niet van mijn gezicht, maar ik klank van binnen. Soms word ik gek van verdriet, maar met tranen die gun ik jou niet.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 Zou je wel willen? Al ben ik van de kaart, jij bent met tranen niet waard. Jij krijgt je lachen niet van mijn gezicht, maar ik ja van binnen. Soms word ik gek van de drie, maar mijn tranen die gun ik jou niet. ...mijn gezicht, maar ik jank van binnen. Soms word ik gek van drie van het tranen... En zo komen we alvast een klein beetje in de stemming... Hè, ...voor het grote feest van vanavond op het Badhuisplein. Jorre, de singel van John de Bever. Hé jij krijgt die lach niet van mijn gezicht... Jawel, ze dadelijk het uh, dier van de week. Dat doen we na deze van uh, Ricky Martin en Penta Paka. En horen net zei je, om half drie van Meteopagina.nl. Tot het eind van de maand blijft hij droog. Wat heerlijk, hè? Heerlijk. Heerlijk, en deze temperatuur. Uh, ja, dat bedoel ik. En een lekker zonnetje erbij. En dan gaan ja. we naar de oostenwind. Ja. Maandag, en dan, uh, ja, dan krijg je nog hogere temperaturen. Hm. Heerlijk. Daar genieten we van. En dan lekkere zonnige muziek. Hè? Vandaar dat we deze draaiden van Ricky Martin. Ja. Ja, drie minuten overal. de Vijf het dier van de week. We hebben vandaag gekozen voor Lima. Ja, en Lima, dat is een, uh, een katje, een dametje van vijf jaar oud. Een kortharige poes, zeg maar dus. Hè? En um, ja, ze verblijft al een hele lange tijd in het asiel. En eerlijk gezegd, als ik haar foto zie, dan snap ik niet waarom. Het. Ze heeft echt zo'n lekkere Carfield-kop, weet je wel? Zo'n heerlijke, heerlijk. Ja, heerlijk, met van die, van die grote ronde ogen. Echt een leuk koppie. Ja, het is ook een echte dame en... Uh, ze komt zelf wel aandacht halen. Je hoeft niet achter de raan te lopen of te doen. Daar is ze dan weer eigenwijs genoeg voor. Daar komt ze zelf voor. En ze kan heel schattig zijn en lief miauwen... als ze aandacht of eten wil. En je mag er best aaien, maar dus als ze erom vraagt. En ze zoekt een huis zonder andere dieren of kinderen. Dat dan weer wel. En... Als ze gewend is, dan wil ze toch wel uh, graag naar buiten. Dus als u een plek heeft waarbij ze gewoon naar buiten kan lopen... zou dat heel fijn voor de zijn. Er is één kleine maar aan deze Lima. Ze heeft last gehad van haar blaas en daardoor moet ze speciale voeding. Dus dat komt misschien toch wel iets duurder uit... dan wanneer je bij een probleemloze kat uh, eten kunt kopen. Goed. Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat ze geen eigen huisje verdient, toch? Nou, wilt u, bent u nieuwsgierig geworden naar deze heerlijke kat, naar Lima? Kijkt u dan eventjes op de website van Dieren te Huis Kennemerland. Daar kunt u haar foto's zien. Het, uh, uh, uh, u kunt haar vinden. Dieren te Huis Kennemerland is te vinden aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort... Telefoonnummer mocht u een afspraak willen maken om, haar even, om persoonlijk kennis met haar te komen maken. Dat is 571338 3 x Dat uh, was Lima. Ja, en uh, Lima verdient ook thuis. Dus Absoluut. Ga voor Lima of de andere leuke dieren naar het Kennemer Dierenthuis... aan de Keesopstraat nummer 5. En hier is Joe Jackson. So there goes your proof. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? Cause if my eyes don't deceive me.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 I'll be right here to spend the summer on you. Well I spend the summer on you <laughs> well, I the story the single van Joe Jackson I and mean, is she really coming out with him Volg door Semveld en The Summer on You. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ja, we kijken eens even uit het uh, raam uh, vanuit ho, ho, de studio ho, uh, aan de Tolweg 10A. Wat zien we daar gebeuren, Dolly? Dat mensen gewoon niet naar ons luisteren. Nee, blijkbaar niet. Nee, nee, nee. Je, euh, doe gewoon rustig aan, joh. Je bent toch de hele dag al lekker onderweg geweest bij het circuit... en we snappen dat je best naar huis wil. Maar in het dorp is het hartstikke gezellig... En als je nu het dorp uit wil, ja, dan gaat het toch slowly, slowly. Dus we zijn even navigatie keer om. Keer om. Ja, ja, ja, indien mogelijk keer om. Ja, zo, zo is het. En dan gaan we lekker naar het uh, centrum van uh, Stadvoorts. Ja, betaald parkeren parkeer... is tot 8 uur. Dus uh, ja, daarna is het uh, vrij parkeren volgens mij. Hè? Of ja, is het tot 10 je... uur? Ja, nee, tot 8 uh, uur. uur. ja. ja. Nu ja. moet je wel weer een uh, parkeerplek kunnen vinden, natuurlijk, als je net weggereden bent. Das dat is waar. weer een beetje lastig. Dat is waar, ja. Oké, okay, maar goed. Uh, we zien dus dat het alweer aardig uh, traag gaat met het verkeer wordt uit. En uh, er is aardig wat verkeer alweer onderweg. Zo is het, we ja. zeggen uh, tot morgen. Is er dadelijk het uh, gedicht van de dag met Dolly Tempierik? Ben je ja. er klaar voor? Ik er wel. Mooi, dat hoor je zo dadelijk. Naar deze van Elfenville en Sounds Like a Melody. Of my mind to face this Ik ja, dat ook Dolly, ik zag uh, collega Fred, hij uh, sluipen. Ja. ja, ja, hij, ja. Hij, hij is betrapt. Hij is ja. betrapt. Zo dadelijk na vijf uur hoor je met uh, <laughs> Entertainment for You. Zojuist op de radio, op de Zalvoortse radio, de zingen van uh, Elvenviel. En Sounds Like a Melody. En dat gaat zeker ook gelden voor het gedicht van de dag. Hier is het gedicht met Dolly Tempierik. Ja, we kregen een uh, heel leuk gedicht binnen. En ik vond het zo toepasselijk. Omdat we het er vandaag nog over hadden. Hè, over iets meer uh, vetjes aan je lichaam. En uh, dit gedicht. Ja, eigenlijk moet het uh, voorgelezen worden door een man. Want het is ook uh, gemaakt door een man. Maar goed, ik ga hem wel voorlezen. Het, uh, de titel is Ik wens een olifant. Ooit had ik een mejuffrouw waar maar weinig vet aan zat. Die hield niet op met lijnen, ook al was ze als een lat. Ze was gespeend van vormen. Ze had voor nog achterwerk. En bij een fatale windhoos vloog die dame door het zwerk. Toen kreeg ik een gevalletje waaraan ik houvast had. Maar bij de kapper lag helaas zo'n mager modeblad... Ze kreeg het op de heupen en sloeg aan de afvalrace. Nog voordat ik er erg in had, zat ook zij zonder vlees. Ik klopte van ellende bij een circus aan de tent. Daar stond een oude olifant. Vond mij een leuke vent. En na wat groenvoer en wat sla, toen klikte het meteen. Ik ga nu van mijn leven lang nooit meer fel overbeen. Ik wil een olifant voortaan. Zo'n beest zie je van verre staan. Al moet je wennen in het begin. Een olifant is wak bemin. Ik maak haar tot mijn gemalin. Ach dame, denk toch na voordat u aan het lijnen gaat. Dat kilootje te veel is juist wat u zo prachtig staat. En trap niet in gefotoshopte leugens, modetrent. Want mannen houden juist van u. Precies zoals u bent. Ja, ik moet inderdaad uh, meteen denken aan het uh, gesprek wat wij van binnen hadden. Bollie, volgens mij jij ook, hè? Ja, ja, <laughs> ja. ja, ik ja. Ook, ja. <laughs> <laughs> Geweldig, hè? Dat is leuk, hè? Je, je bent zoals je bent. Zo so uh, is het, maar net. Ja, zo denkt ook <laughs> elke vent. Dus gewoon yeah. be like yourself. Ja, like be yourself. A yeah, own yeah, own own. yourself. Yes. Don't go breaking my heart. Hier is Elton John <laughs> en Kikidi. Gauw op de zaterdagmiddag bij CFM. Deze van Elton John en Kiki D. En dan Go Breaking My Heart, zo is het maar net. Nou, zo dadelijk gaan we nog even met Fred praten... wat hij allemaal zo dadelijk na vijf uur gaat doen. Maar eerst deze van Leo Sayer. Hier is de Archerd Rhodes. To tell the truth, it's really such a sad. En het mooie is, ik zet deze plaat op en Fred zegt meteen, wat een heerlijk nummer. En dat heb je helemaal gelijk in, Fred. Want ik zie inderdaad een geweldige plaat hè? deze single van uh, Lia Sayer in The Archer Road. Zo dadelijk na vijf uur, ja, daar zit hij Fred, hij studio, tolweg, Tina. Met een uh, nieuwe editie van uh, Entertainment for You. Wat ga je daarin uh, allemaal doen, uh, Fred? Ja, ik heb uh, natuurlijk weer een, een gast in de studio. En dat is uh, Armand Fuchs. En hij het over zijn, zijn single. Ondeugend. Zijn nieuwe single. En uh, natuurlijk ga ik ook weer bellen met uh, Tony van Dungen. En die heeft het. Uh, ja, die, die heeft ook een nieuwe single, hè? Hey. Oh? En, ja, ja. En hoe heet deze? Ik voel, ik voel me top. Ik voel me top. Nou ja, als je in Salver bent uh, dit weekend, hè, dan ja, voel je je zeker top. Nou, top. Oh, ik dacht, dan moet hij er gewoon eens een keer afblijven. Dat oh, okay. zeg je nou weer. Oh, Oké. Okay. Dus, ja. Ja, ik, ik voel me top dus. En, uh... Dat kan jij straks niet meer gewoon uitspreken. Nee. Nee hoor, laat je niet afleiden door Dolly. Dat gaan we, dat gaan Kijk, we niet doen. Oké, okay. zo dadelijk na vijf uur entertainment Dankjewel Dolly, voor je bijna. Moet je er horen lachen, zeg. Dat ja, geweldig. <laughs> en die is ja. maandag weer op de radio. En deze woensdag, donderdag vrijdag. Nee, maandag en woensdag. Maandag en woensdag, oké. Okay. Ja. Okay. Met Het uh, is dus 12 Zandvoort voor 2. Met Lunch. Okay. ja. Maandag met Charles Duif en woensdag met Ruud Jansen. En ik ben er morgen weer met uh, Albert-Jan Vos. 2 en 5 Zandvoort op zondag. Fijne zaterdag. Geniet Zag, van het feest zin, in het dorp. Zo is het. Tot ziens. Zij tot ziens. Tot zo.